Dan wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Frank Giltay, de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Politie, moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van fraude. Ook zijn vrouw en een bevriende ondernemer uit Almere worden vervolgd. Giltay stond al op non-actief. Gisteren werd hij door de politie ontslagen wegens verkwisting van politiegeld aan dure feesten. China ontkent dat het in het geheim olie levert aan Noord-Korea. Volgens Peking houdt China zich strikt aan de sancties van de VN-veiligheidsraad. Onlangs doken satellietbeelden op waarop te zien zou zijn dat Chinese schepen op volle zee overpompen, olie overpompen naar schepen van Noord-Korea. Gisteren twitterde president Trump dat de Chinezen op heterdaad waren betrapt. Een oud-SS'er, die bekend staat als de boekhouder van Auschwitz, moet ondanks zijn hoge leeftijd de gevangenis in. Dat heeft het Duitse Constitutionele Hof bepaald. De man, Oskar Gröning is nu 96. Hij ging in beroep tegen zijn straf van vier jaar cel, maar de hoogste Duitse rechter heeft dat nu afgewezen. Vier op de vijf treinreizigers gaven NS het afgelopen jaar een ruime voldoende. 80 procent gaf het cijfer zeven of meer, zegt het spoorbedrijf. Vorig jaar was het 77 procent. Volgens NS zijn de mensen tevreden over de nieuwe dienstregeling en over de nieuwe sprinters. Bij een aanval op een koptische kerk in Egypte zijn vijf doden gevallen. Gewapende aanvallers openden het vuur op de kerk in een stad iets ten zuiden van Cairo. Koptische christenen in Egypte zijn vaak het doelwit van aanslagen. Die worden gepleegd door moslim-extremisten. Het weer van het zuidwesten uit regen en natte sneeuw. In de late middag en vroege avond zou het ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen eventjes wit en glad kunnen worden. Het wordt 1 tot 3 graden. In het weekeinde zacht met 10 tot 12 graden. En met regen en veel wind. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 horen ze een dam tussen afrit Averhoorn en Purmeren Noord. Vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeers.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 ...van CFM Lunch Sport op deze vrijdag de 29 e En we hebben weer een, een volle tafel, dus we gaan snel verder. Terwijl de muziek zachtjes een beetje doordraait. Ik zou zeggen, heren, ga ja. u gang. Dankjewel. Dankjewel. We hebben alle mensen van voetbal in Haarlem... Die, ...die dat geweldige voetbal promoten doen in Haarlem, die hebben we hier. Uh, en we zijn blij natuurlijk ook dat dit programma mede mogelijk gemaakt is... ...dankzij de ciso Sushi Lounge onder het Palace Hotel, Palace Hotel in Zandvoort. Naast mij zit Ricardo van der Post. Ricardo, het HD had vandaag een, uh, een nieuwtje. Uh, bariteerd, dus uh, ja. heb jij het over. Ja, wel ja. leuk hoor dat bij Olympia de boel weer begint. Ja, zeker weten, ja. Vorig jaar natuurlijk een... Nou, uh... oh, microfoon blijft niet. Ja. Nee, nee, oh, nee nou, ja, gewoon Prima. <laughs> gewoon, laten, <laughs> gewoon laten hangen. Gewoon laten hangen. <laughs> ja. um, ja, die gaat weer aan de slag bij Olympia, ja. Barry. En uh, vorig jaar is uh, Olympia gestopt eigenlijk hè, met uh, al jullie, jullie hadden dat een week geleden al. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en ik, ik zie hem net inderdaad voorbij komen bij, uh, bij het HD. Ja. Maar, maar het is leuk dat Olympia weer begint. Ja, zeker weten. Weet je, het hoort er gewoon bij, toch? Ja. Alleen, daar komt dan weer een extra taak bij voor de scheidsrechters. En we hebben er hier één, uh, Dave Heesakkers... Dat is een van die mannen die in het schablone opleidingscircuit van de KNVB zit. Mag ik het zo noemen? Klopt, nee, niet klopt. Ja, nee, maar... ik zit sinds uh, vorig jaar in het uh, OZO uh, bekende talent van de KNVB. Toevallig ja. um, een topper uh, hier in de buurt gehad. NFC Zwanenburg in de vierde klasse. Twee ja. keer afgelast. Ja. Vorige die... week heb ik het uh, zelf afgelast. Dat was heel erg. Allemaal ijs, begrijp ik, hè? Ja, nou ja, ja weinig wedstrijden gingen door. Uh, nou ja, waaronder deze, de eerste keer. Nou ja. willen beide clubs heel graag dat jij die wedstrijd fluit. Klopt. Want die kennen jouw kwaliteiten. Maar je, je bent er niet voor die inhaal. 25 februari wordt die overgespeeld. Maar uh, daar zit ik in Oostenrijk, dus dan, uh, dat wordt hem niet. <laughs> uh, we gaan wel proberen om hem uh, het weekend daarna over te laten spelen. Ja, ja. Ik geloof ergens begin maart. Ja, ja. Hey, maar heel even over die opleiding met de KNVB. Want ja. wij zien dan al die scheidsrechters in de tweede divisie bij ons op het, op het terrein komen. En dat zijn allemaal baasjes, pedante mannetjes, allemaal met zo'n karretje achter zich aan. Ja. Heb jij dat ook? Doe jij dat hey, ook? Ja, ja, een karretje wel. Ja. En keurig ja. inpakken. Ja, ook, ook, ja. Nou ah. ja, zover gaat het nog niet, hoor, in de vierde klasse. Oh, dat niet. Nou, ja. Nee, nee maar, maar hoe zijn die eisen dan? Waar, waar, waar wijzen ze op in je opleiding? Uh, nou ja, je hebt twee verschillende soorten opleidingen. Je hebt het talent traject uh, amateurvoetbal. Uh, en dan kun je doorstromen naar het betaalde voetbal. Zoals je in de tweede, derde divisie ziet. Uh, ja, en dan komen er wel meer. Uh, ja, dan komen de politie komt erbij kijken. Je gaat naar een voorbespreking met de politie hoeveel supporters te komen. Uh, ja, of het een wedstrijd is, ja of nee. Uh, ja, en dat is eigenlijk een beetje hoe het uh, traject zit. Je kan in het normale talent traject amateurvoetbal kun je twee jaar zitten. Dat is voor mij eigenlijk het laatste jaar. maar um, nou ja, hoop op promotie natuurlijk. staat er uh, denk ik goed voor. Februari krijgen we ertussen uh, de ranglijst te zien. En dan um, ja, hoop op een uh, promotie. En tot nu toe sta je goed? Dat denk ik wel. Ik heb uh, één rapport binnen gehad. En die was, uh, ja, die was behoorlijk goed. Ja, ja. Zeg, Kun je mij even vertellen wat je nou zo leuk vindt aan het scheidsrechtersvak... Ja, de mensen denken, ja, de meeste voetballers, uh, toeschouwers, die denken altijd... hé, hey, daar is ie weer uh, om het spelletje te bederven. <laughs> <laughs> dat is totaal niet zo. Ik, uh, ja, ik, wil de wedst ik wil een leuke wedstrijd hebben waarbij beide ploegen het veld af gaan. Ze zeggen zo, we hebben een leuke wedstrijd gehad en we gaan, uh, ja, we gaan een lekker pilsje doen in de kantine. En ja, dat kan niet bij elke wedstrijd. Ik, je hebt altijd wel elf tegen en elf voor. Maar ja, ik uh, probeer mijn best te doen om het, uh, ja, in het, um, uh, goede banen te leiden. En dat is ja, voor de scheidsrechter wel het mooiste. Wat is, wat is jouw sterke punt dan eigenlijk? denk je zelf? Mijn sterke punt is zeker mijn, ja, hoe rustig ik ben in het veld. Vaak zie je scheidsrechter die erg druk zijn naar spelers toe. En dat slaat over op publiek te, ja, toeschouwers. Uh, de trainers vooral. Maar ook op de spelers. En ja dan vernachel je een beetje de wedstrijd natuurlijk. Maar heb je dan ook een voorbeeld? Een voorbeeld? Heb je, hè, zijn er voorbeelden waarvan jij vindt... Nou, dat vond ik echt... Uh... De gekke scheidsrechters? Uh, nou ja, kijk naar onze topper in Nederland, Björn Kuipers. Ja, die heeft uh, WK-wedstrijden, Champions League. Dat uh, is een tip, vind ik hoor. Uh, nu, ja, ja, ja. ja, ja. ja je, hoort, je hoort ook wat minder van hem. Ja. Uh, maar ja, toch wel een kwaliteit ja, die ik misschien ook wel heb. Uh, zijn rust. Zijn rust die hij bewaart naar spelers toe. Kaarten trekken. Rustig naar een speler toe. Uh, nou ja, de tijd nemen voor zijn beslissing. En dat is misschien wel heel belangrijk. Je moet je eigen tijd nemen en verdienen. Je hebt een doel. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar dat is, ja, elke schijzer heeft zijn doel om uh, uiteindelijk die WK-finale te fluiten. Ja, dat is mijn doel ook. Uh, je, je, ja. Dat is het mooiste wat er bestaat, denk ik. Om af te reizen naar een ander land. Om daar uh, jouw wedstrijd te fluiten met je twee assistenten. Dan ben je nog vrij jong. Uh, ik weet, toen ik op die leeftijd was speelde ik vrij hoog voetbal. Maar ik kon niet nalaten om op vrijdag en zaterdagavond uit te gaan. Nee. Hoe is het met jou? Hoe leef jij? Nou ja, weet je, je zit nu ook in en, uh, ja, Je bent wel wat serieuzer bezig. Dus uh, zaterdags wordt het uh, ja, eigenlijk niet uitgaan. De laatste tijd is het alleen maar op vrijdag. En dan uh, zaterdag uh, yeah, voor twaalf hier betting. Zodat je morgenochtend weer uh, fit voor de dag kan komen. Ja, denk je ook bijvoorbeeld met je voeding aan wat je aan het doen bent? Uh, ja, dat valt wel mee. Ik, uh, ik, ik eet altijd gezond. En natuurlijk is een... Uh, lekkere hamburger nooit... Uh, <laughs> <Okay>. <laughs> ja, dat is altijd lekker. Maar, maar nou houden we ja, hey, wel maar als, als je dus nu weer een goede beoordeling krijgt... word je gepromoveerd, ga je dan naar de ja. tweede divisie? Naar nou, de tweede divisie nog niet. Daar moet je nog wel een paar stappen voor zetten. Ja, wat moet je, waar, waar begin je hoofdklasse dan? Nee, nee, nee, nee je begint, uh, het ligt eraan... vaak uh, ga je vanuit de jeugd ga je naar uh, senioren toe. Ja. Uh, vanuit daar... Uh, word je beoordeeld door rapporteurs. Ik heb ook een eigen coach vanuit Talentraject. Arif van Beek uh, uit Wijk Duursteden. Duurstede. Dus uh, ja, die, die gaat vaak met me mee naar wedstrijden. Die beoordeelt mij ook. En uh, nou ja, dan begin je meestal in de vierde klasse. En dan promoveer je steeds uh, een stapje hoger. Maar goed, ho hoe lang zou het in principe, als je, als je goed doorgaat, hè, zou het in principe nog duren voordat je betaald voetbal houdt? Ja, we hadden een scheidsrechter. Dus ik, volgens mij ook uit Haarlem, Sedar Goeseboejoek. Volgens mij maakte hij zijn debuut op 26-jarige leeftijd. Dus ja, dat duurt nog zes jaar voor mij dan. En je WK-finale, kan je fluiten tot je? Ja. Ik geloof dat hun 48ste wel door blijven fluiten. Roelof Luinke fluit nu nog hoofdklasse. En die is, geloof ik, begin 50. Dus ja, doet hij nog goed. Tegen die tijd zit hij nog radio te maken. Dan kom je even langs. Daar kom ik zeker langs. Dankjewel. Heel veel succes. Dank je wel, dankjewel. Ruud. De muziek is aan jou. Dank u. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, go your own way. Allemaal uit die top 2000 die nog steeds aan de gang is. Dat je wilt, Ruud. Wat zegt hij? je wilt. Wild wat? Wat is wild? Hedy. Welke Maar ook Harry onder de hele tijd in, hoor je dat? Zeker. Dat kennen we niet, hè? had het vanmorgen nog even over het schaatsen. Ja. Die valse start, dat is natuurlijk een pupillenfout. Die, die, die. tap. Jammer hoor. Maar nou, schijnt, en dat is het nieuws. Uh, dat er een kans is dat hij een aanwijsplek krijgt. Oh, nou, Omdat hij zouden... Olympisch kampioen ja, is. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Oké, okay, nou dat zou kunnen. En, uh, ja, nou. Op zich mooi. Hey, um, Ricardo, jij zit hier. Ja. Want jij weet alles over de vertrekkende trainer bij Allianz. Na zeven jaar geloof ik hè, zelfs. Hè? Zeven jaar Allianz. Ja, moet je nagaan. Vertel. Guido geweldige vent. Ja, een mooie kerel. Ja. En hij heeft zeven jaar bij Allianz gezeten. Uh, echt alles meegemaakt. En uh, die gaat stoppen na dit seizoen. Reden? Um, reden. Uh, ik denk puur en alleen om wat hij hierna gaat doen. Uh, hij gaat ze TC1 halen. En uh, ja, dat gaat niet samen natuurlijk. En ja, als je zeven jaar bij de club hebt gezeten, dan wordt het denk ik ook wel weer eens uh, tijd voor een andere uitdaging. Ja, want hoe, hoe staan ze ervoor dan momenteel? Um, nou ja, op dit moment uh, ja, niet goed, maar ook niet super slecht of zo. Hm. Ja, daarom. En uh, hij heeft natuurlijk vorig jaar echt een, een mega seizoen gedraaid. Mm -hmm. uh, hoogtepunt het hijzen van de schaal. Ja. Dus, uh, Stop dat op dat je hoogtepunt. Ja. Ja. Nou ja, dan had hij vorig jaar natuurlijk na de wedstrijd meteen gestoffen. <laughs> nou, stoppen. Ja, hij kan gewoon terugkijken op een hele mooie periode Allianz. Ja. Leuk, is er al iets bekend over opvolging? Uh, nee, op dit moment zijn ze op zoek naar een uh, opvolger. Mm -hmm. uh, mensen kunnen uh, zich inschrijven bij Allianz. Mm -hmm. En dan in uh, halverwege januari geloof ik. Dan gaan ze alles verzamelen. En gaan ze verder kijken wie je moet gaan opvolgen. Ja, ja. Um, dat is dat. Maar wat zijn voetbal in Haarlem jullie plannen voor het komende jaar? Voor het komende jaar? Ja. Ja, er staat weer uh, natuurlijk het een en ander op, uh, op de planning. Ja. Uh, na het succes van vorig jaar, 10 juni. Uh, ja. Finale dag. Ja. Uh, gaat er zeker weten een tweede editie komen. Uh, dus ook nieuwe All-Stars. Uh, niet schrikken Maurice. Jij mag blijven zitten. <laughs> De, de technische staf die blijft. Uh, maar er komen wel allemaal nieuwe spelers. Oké. Okay. Ja, um, We zijn nog eventjes aan het kijken tegen wie we gaan voetballen. Vorig jaar natuurlijk RTL 7 sterren team. Ja, yeah, leuk. Uh, er zit de kans in dat het wel weer gaat worden. Oké. Okay. Alleen uh, er zijn meer uh, van dat soort uh, leuke teams. Ja. Yeah. Dus we gaan eventjes kijken wat dat, uh, wat dat gaat worden. En daarnaast hebben we nog het uh, grote voetbal in Haarlem Gala. Mm -hmm. En dat wordt wel een dingetje denk yeah. ik dan. Ja, yeah, wat gaat het worden dan? Wat, wat moeten we moet daarbij voorstellen? Een uh, award show. Oké. Okay. Elf awards. Zo. Uh, op het terrein van Villa Westend. Oké. Okay. Dus uh, op het strand. Het wordt een, een Beach Edition. Hè. Dus mag je korte broek doen? Oh, wat leuk. Like. En um, dat doen we samen met uh, onder andere Two Generations. Bas Dortmund. En uh, we pakken zeg maar, die hele organisatie op. Dan uh, met name eigenlijk uh, Martijn, ikzelf. Uh, daarbij hebben we Anthony Correia betrokken. En Ben de Boer van EDO. Oké, okay. en, en, en wanneer moet dat dan plaatsvinden? Het gaat is op 6 juli. 6 juli. 6 juli. Vila Westend. Vila Westend. Leuk hoor. En, en, en wat voor prijzen moet ik dan aan denken? Wat voor... Wat voor uh... ja, sowieso alle linies. Alle linies. Ja. Uh, beste trainer. Uh, Eurvra award, uh, talent van het jaar. topscorer, fair play. Ja. Leuk voor de scheidsrechters. En dat, is dan, dat gaat allemaal om de regio? Ja, de hele regio van voetbal in Haarlem. Gaat het dan om, dus niet... Nee, Haarlem, precies, precies. Dat is de regio voetbal in Haarlem. Ja, ja, dat moet wel even duidelijk zijn. Hè, dat dat, uh, ja, daar is sowieso doet. nog wel eens verwarring over. We ja. weten natuurlijk voetbal in Haarlem. Ja. Alleen, uh, we bestrijken net wel wat meer dan alleen maar Haarlem. Ja. Nou, dan moet je voetbal in Kermerland gaan heten. Mm. Ja. ja. helemaal meer. Nee, ja, maar je hebt, dan blijf je weer toch weer precies. grenzen aangeven. Hè. Ik vind het wel lastig, maar goed. Het, het, weer nee, het, het is de naam en uh, uiteindelijk gaat het erom om nou ja, te ja, zo is het. Zo is het. Hey, maar het zijn dus mooie plannen. Ja, dat zijn denk ik wel weer de twee hoogtepunten van het jaar. Ja. Ja. En laten jullie Henny ook weer van alles schrijven, of niet? Want dan uh, moet hij even op cursus. Nou ja, ja, er komt veel te veel gezeur van je. <lacht> <lacht> nee. Ja, Henny, elke uitzending moet ik toch weer eventjes iets zeggen. Ja. Toch? Ja, ik zeg niet. Ah, nee. <lacht> <lacht> Pak hem eens hij terug. Hij zwijgt eigenlijk, maar gewoon op een brommen. Wie zwijgt, zendt in hè? Dat is ook zo, ja. ja. ja. Zo kun je het ook. Je doet je best maar. Nee, wij zijn met je uh, onwijs blij hoor, Rijnie. Oh, nou, Kijk, wij zijn blij. hoor je het nou? Nou, ik zie je dat ik. Ik geef de voorzet. Maar ik hoop te Nee, maar er, komt, er dan dan dan. komt ook een prijs voor de beste journalist. <laughs> ja, ja, die gaat naar Justin Luiten. <laughs> <laughs> oh, daar gaan we het straks nog over hebben als hij binnenkomt. Ja. Wacht maar. Ja, als hij nog binnenkomt. Maar als hij nog binnenkomt, ja, nou, dat, dat is natuurlijk. Dat is een type, jongen. Die de laatste wedstrijd met Zandvoort viel in, de laatste vijf minuten. Ja. Dan denk je binnen een minuut de gele kaart? En daarna scoren. En daarna scoren. <laughs> scoren. Ik ja, wijf... heb gewoon al twee keer gescoord, hè? Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat wordt nog wat met hem. Leuk. Nou ja, we gaan het afwachten. Ik, eh, Ruud, eh, heb je nog iets leuks klaarstaan? Altijd leuke dingen klaarstaan. Ja, nou. maar niet zo leuk. Nee, is... Laat hem maar eens horen. Nee? Is weer een top 2000 dingetje? Iets van het dorp of zo van Wim Zonneveld? Oh. <laughs>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 de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten. Dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Ja, en dat was hem dan natuurlijk onvergetelijk. Wim Zonneveld ook weer uit de top 2000. En uh, dat nummer, dat heette natuurlijk Het Dorp. We gaan uh, zo langzamerhand ons klaarmaken om te praten over de sport in Zandvoort, Maar daar hebben we Joop van voor nodig. En die hebben we aan de telefoon. Oh, kijk eens aan. Joop. Heel goed. Joopie! Joopie. Ja, goedemiddag. Ik had je, je wel verwacht. wacht eigenlijk wel, hoor, hier, man. Joop. Ik had jullie verwacht zo rond een uur of nou, uh, half een eigenlijk. Nee? Ja, we en gaan jou een voorkeursbehandeling heen. geven. Dat Heb je al mee. vuurwerk gekocht, Joop? Nee, dat moet niet doen ook. Nee? Nee, absoluut niet. Niet vanaf je scootmobiel zo een ja, beetje... Ik vind, het, ik vind het zonde van mijn geld gewoon. Zandvoort is een, is een vuurwerkvrije gemeente. Wist je dat niet? Nee. Wa was nee. maar waar. Nou, zeg dat wel. Hé, <laughs> hey, uh, Joop. Ja? Wat een merkwaardig jaar hebben we achter de rug. Uh, wat voor opzicht, uh, weet niet. Nou, Zandvoort. Om er iets te noemen. Uh, de voetbalvereniging Zandvoort? Mm -hmm. Ja, kan ik mee eens zijn. Maar ga, gaan die storm er nou uitgekikt worden of niet? Uh, dat, uh, ja, uh, als het dan Sturmvogels liggen natuurlijk niet, maar Sturmvogels komt nog een keer naar Zandvoort ja. en dat is de moeder der alle wedstrijden van dit seizoen, denk ik. Ja. Ik denk niet dat er een ander team in de staat is om Sturmvogels uh, te verslaan en uh, de Zandvoort zal dat zelf moeten doen. En als dat niet lukt, dan is het einde oefening voor dit seizoen. En dan gaan we weer niet naar die tweede klas. We ja, komen het er ook nooit... Zover is het nog niet. Is het nog niet. Maar... We spreken pas over, over mij, over dat soort toestanden. Ja. Maar hier, hier, soms weet je dat niet. Dan onze talenten. De een na de ander blinkt uit bij de jeugd in Zandvoort. Ja, heel veel. Kunnen we Echt beginnen met, de, met die badmintonjongen die daar even alle sterren van de, van de weer... De, Wessel van der Haar. Oh. Ja, jongen, die is geweldig. Hij heeft een, een, een, een redelijk uh, Europese kampioen gespeeld, U17. Want hij is nog 16. Mm -hmm. en, um, maar, ja, maar waarom gaat hij dan om... nu naar de onder 19? Dat begrijp ik niet. Omdat hij in januari uh, 17 wordt. Ja, dan ben je... niet meer onder 17. Uh... Dan val je onder 19. Uh. Logisch. Ja, dat is er vrij snel uit. Ja, een, <laughs> dat is wel een overstap, zeg. Ja, nou ja, maar wat blijkt nou... Uh, in, in dat uh, Europese jeugdkampioenschap in uh, Tsjechië volgens mij, uit mijn hoofd. Ja, Tsjechië. Uh -huh. um, is hij, uh, hij, hij had verwacht dat hij verder was. Dat hij verder zou komen. Want dit, dit is het resultaat was het, absoluut niet slecht, laten we eerlijk zijn. Dat had hij vorig jaar ook. Dus hij had gehoopt verder te komen. Uh -huh. Het is niet het geval. Een week later speelt hij in Estland. En daar komt hij gewoon keihard bij de beste acht van Europa. Ja. Onder 19. Ja, geweldig. Ja, dat is geweldig. Ja. Het Nederlandse team heeft heel goed gepresteerd daar en uh, ja, hij is een van de exponenten daarvan uiteraard. Hey, en zijn zusje is ook een kanjer hè? Ja, ja, ja. Dat, dat, maar dat wisten we al lang al natuurlijk. Die is alleen uh, senior en uh, ja, die, die speelt uh, buitenlandse toernooien volop en uh, uh, Europees kampioenschappen. Speelt in, in Frankrijk uh, competitie, uh, hoogste competitie. Um, uh, of, ik dat, of dat in de krant heb gestaan of niet. Uh, ze speelde uh, uh, in, uh, was het ergens in Europa, een, een toernooi, Europees kampioenschap. En ze kwam niet ver genoeg om voor, de, voor de finale. En toen is ze met een noodgang, echt met een noodgang, met politiebegeleiding, is ze naar het vliegveld gebracht om een vliegtuig te halen naar Frankrijk om te kunnen spelen. Komt ze daar aan, mag ze niet spelen, want ze had al eerder een wedstrijd op de dag gespeeld. Rare regels, hè, van de Europese... Dat Ja, ja. ja. Oké, okay, we gaan even ook... naar tennis, want daar bulkt het ook van talent. Nou ja, bulkt, bulkt, bulkt. Uh, ja, als je Melissa Boyden bedoelt, dan, uh, dan is het een, een super talent. Nou. uiteraard. Ja. en um, ja, die meid die, die, die zal er echt komen Dit wordt hard werken ze doet het, op school zijn ze het goed te doen laat ik me vertellen en uh, dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk wil ik zijn. dat moet eigenlijk voorgaan maar ze zit op een school een soort Johan Cruijff uh, uh, Academy, ja. Ja. en uh, da, daar krijg je gewoon de gelegenheid als je goed presteert om ook die wedstrijden te kunnen gaan spelen in ja. het buitenland ja, leuk, hè? Ja. Hey, maar ook, ook onze tennisvereniging draait als het hier en hier hoe komt dat nou in zo'n klein dorpje ja, ik denk dat het toch te maken heeft met, met een ontzettend goede begeleiding daar van uh, de tennisschool Zandvoort. Ja, en, uh, dat zijn dan uh, de heren van, uh, tenminste in ieder geval Schmied van uh, ja. onder andere van, van jouw club AfC. Mm -hmm. En, en uh, ja, ontzettend enthousiast. Uh, um, uh, ze kunnen ze echt helemaal... Uh, um, uh, enthousiasmeren, dat, dat is een kunst om dat te kunnen doen. En uh, mensen speelt er erg graag, uh, men blijft er ook graag spelen. En uh, als je ziet dat er nog steeds in het tweede en het derde team gewoon toppers spelen, die uh, uh, nog steeds in zon te spelen, dus en die in het verleden echt de top van Nederland waren, ja, dan is het een geweldig uh, uh, uh, resultaat, denk ik, voor hun. En ik denk dat het op hun bordje moet liggen. Leuk hoor. Ja. Wat ik er goed hebben we nog wat? Moet er nog iets genoemd worden? Nou ja, de, de biljarters misschien. Ja. De, de Stamperse biljarters. Die, die, die hebben een competitie met een, een, een, een, een, een dubbele competitie. Ja, met kruisfinales. Met twee Sorry? Met kruisfinales. Met, ze zijn nu aan de kruisfinales toe. Ja. En, en dat wordt heel spannend. Ik, ik had eigenlijk een team als het TMT-team. Daar, daar speelt Peter Verstegen in. Had ik verwacht, maar die zijn gelijk geëindigd met Café Bluis met vijf punten, maar hebben twee of drie wedstrijden, partijen moet ik dan zeggen, uh, meer uh, verloren dan, uh, dan Bluis. En die ligt er dus uit. En ik had eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, Lardy. dat is het team van Laura en Hardy niet zo ver Die zijn vorig jaar uit mijn hoofd laatste geëindigd, kan ook één der laatste zijn. En die zijn ineens uh, ja, top of de wil geworden eigenlijk. Ik krijg net een berichtje op mijn telefoon. Allemaal bij de radio, dus dat geldt ook voor jou. Een heel goed uiteinde en een heel goed begin. Met jullie programma ja. ook. De muziek vandaag is toppie. <lacht> Wederzijds uiteraard. Leuk hè, Carla? Ja. ja. Zit me eh, en. Joop, hebben natuurlijk ook nog eens de nieuwjaarsduik hè? Ja, de, de zestigste keer. Een, een, de zestigste. Een, een, een jubileumkeer. <lacht> en ik um, ben verwacht daar. Um, Ongeveer 4000 mensen er zouden er duizend meer zijn dan vorig jaar. Vorig jaar was slecht besocht, het was ook slecht weer, uh, de, de temperatuur was laag, de, het zeewater was, uh, was koud, ja. Gewoon en En uh, dit jaar wordt er gewoon, worden er gewoon temperaturen van boven 4 graden verwacht. Zo, oh, dan gaan we lekker topless. Ja, <laughs> ik, ik heb gehoord dat Joop voorop gaat hoor, ik heb gehoord dat ja. Joop voorop gaat. Um, maar Ik ben bang dat mijn forward wheel driver niet doet voor mijn schoen. <laughs> ik krijg nog een berichtje. Helaas, Henny, het spijt me. Ik ga het helaas niet redden om langs te komen. Justin Luyten. Ja. Nou, dan ja. doen we het in begin januari maar met hun trainer, Ted Sonier, ja, want die komt. Ja, leuk. Leuk, hè? Ja. Ja, ja helemaal goed. Joop, uh, ik uh, wil je hartelijk bedanken weer voor jouw aanwezigheid hier. Graag gedaan, uiteraard weer. Uh, en uh, tot volgend jaar, hè? Ja. Heel goed een heel goed beginnen. Alvast onze allerbeste wensen voor iedereen. Dankjewel. En jij ook. Tot de volgende keer. Zeker ook. Dankjewel, dankjewel voor alles. Fijne wisselingen. Ja, hoi. Ja, hoi. Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nacht heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen. Tot de onvermoedenschap van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven, schuilend bij elkaar. En als ik oud moet worden, dan alleen met haar.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet, een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Ja, een prachtig liedje van uh, Frans Halsema. En uh, dat heet. Uh, voor haar. Je hoorde net al uh, van. Carla, dat, uh, de muziektoppie is vandaag. Ruud, dat doe je goed. Dank u, dank u, dank u. We zitten met de mensen van voetbal in Haarlem. En nogmaals gezegd, dus is eigenlijk voor de hele regio, voor heel Kennemerland, voor heel Haarlemmermeer, voor alles wat er omheen zit. Veertig clubs. En een van die mannen is uh, Maurice Havenbosch. Maar Maurice, jij hebt een heel belangrijke taak op 6 januari. Dat klopt. Ik begrijp niet waarom ze je gekozen hebben, maar wel over oh, vrouw Kul. Maar kan jij niet eens even stiekem je opstelling geven? Ze luisteren toch niet allemaal? Nee, nee ja, ik, ik weet het niet. De jongens ik, weten het ik, natuurlijk nog niet, hè? Nee, die, die jongens nog niet. Nee, nee, daarom. Dus Dat wordt een, een lastig verhaal, maar je weet, ik wil, ik wil jou tegemoet komen af en toe. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga ze niet allemaal noemen, hoor, maar de... de... Nee, maar noem er maar elf. <lacht> nee, we hebben, we hebben wel wat versterkingen. Waar ik zelf blij mee ben, is Bianco van... Janko Carolina, Deo Die zal ook starten, inderdaad. Die trouwens als een tierenlier gaan, hè? Ja. Deo doet het erg goed, ja. Goede versterkingen en. Uh, <lacht> ja, ze staan vier punten voor. Ja. Knap. Is weer eentje naar die, uh, naar die klasse. Als die andere twee blijven. Ja, dat hoop, hoop ik wel, ja. ja. Eerste klasse. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Ja. En daarnaast hebben we uh, Melvin Jordaan van Bloemendaal. Ja, dat is een goeie. Ja. Die ook, uh, ook, ook, ook, ook zal starten. We beginnen met. Uh, Denny van der Giezen op, op doel. De ja. En dan. Uh, ja, dan heb ik er natuurlijk al een uh, hoop genoemd. Bessel ja, Boer. Ja, ja. ja, die staat met. Uh, met, uh, met Tom Jacob achterin. En voorin hebben we dan. Uh... Ja, dan, dan heb je ze allemaal. <lacht> <lacht> nou, kom op, joh. <lacht> nee, nee, Fur Furland, wat ik zei, een ja, Weber. Die, die is heeft wel leuk, nou. Ja, absoluut. Maar die, die heeft. Uh, of, nee, geen schorsing. Geblesseerd is die geweest. Ja. En. Um, die zal, die zal starten, want die wil een kwartiertje. En dan uh, de warming-up. Uh, maar is het, en, het nog gevaarlijk dan om uh, nu al te spelen? Ja, ik, ik, ik, ik weet niet. Uh, dat, dat voelt hij zelf het beste. Hij geeft ja. zelf aan uh, dat het dat, dat, dat kan. Dus, uh, dat hij er graag bij wil zijn. Maar het zijn aardige namen. Ja, absoluut. We hebben weer een leuk team. Ja. Dus uh, ja, ongeslagen nog steeds. En, uh, <lacht> <Ja>. <lacht> Mooie wedstrijd wordt het. Ja, het wordt een leuke leuk. wedstrijd. Ja. Ja. Je hebt een geweldige co-coach. Met z'n tweeën doen jullie het toch? Met Frank, ja. ja. Frank, Frank en en is de... hebben jullie al systemen bedacht? Nou, we hebben, we hebben overleg gehad en. Um, de, er zit een systeem in, ja. We, ja, we... maar Ze noemen jou de Ten Hag van Voetbal in Haarlem, dus kom nou eens even met een oh. ideetje. Nee, dat, daar gaan we het nog over hebben. We spelen, we spelen nu wel tegen een heel veel team natuurlijk. Ja. En, um, dus achterin moet het, moet het goed, goed staan. En, en daar zal de nadruk op liggen. In eerste instantie. Want we willen er niet afgaan met uh, een 0 of zes. Ik weet het ergste voor je. Ja. Voor wie ben jij eigenlijk, hey, dan? Ja, dat hoef je niet te vragen. Hè? <laughs> nee? Ja, voetbal in Haarlem. Ja, voetbal in Haarlem. Ja. Okay. Dankjewel, Maurice. Heel graag gedaan. Uh, <laughs> Ricardo uh, van de Post... Die uh, is zo'n beetje naast Martijn de grote aanjager... en de broer van Martijn van de voetbal in Haarlem-affaire. Als we terugkijken op het afgelopen, afgelopen seizoen... opmerkelijk vond ik dat Hillegom de AD-cup rond. Ja, vond je dat onmerkelijk? Ja. Prima ploeg, toch? Ja, weet ik niet. Dat raar eigenlijk. Dat was uh, sowieso een, uh, ja, een aardige wedstrijd. En uh, ze mogen volgend jaar mogen ze hem uh, gaan organiseren. Hè? Ja. In ieder geval een mooi complex. Ja, wat, wat wel een beetje tegenstrijdig is natuurlijk, is dat ze er nu uit liggen. Ja. ja, dat bedoel ik. Het is een rare club. Ja, als je het zo bekijkt, zeker weten. Ja. Wie denk je dat het dit jaar pakt? Dit seizoen. Poeh. Um... Nou, kom op. Voetbal in Haarlem bestaat ja. twee jaar. Dan moet je nog wel even een uitspraak Ja, dat was nemen, dit hè? jaar. Hè? Kom op, ja. ja, ja, ja. Uh, nee, uh, ik durf het echt niet te zeggen op dit moment nog. Er, er, er, er moet ook nee. nog wat... Uh, Hoofddorp, Maurice? Ja, denk je? Nee. Ja. Ja, Het zou me niets verbazen. Dat, dat zie ik niet gebeuren. Er waren twee clubs die degradeerden. Dat was, dat was triest, hè? Nou ja, we hebben er twee benoemd, inderdaad, hè? Uh, VSV ja. en United. Mm -hmm. Ja, dat is uh, ja, altijd triest natuurlijk. Uh, vervelend. Ja. Maar aan hun nu om zich weer terug te knokken, natuurlijk, dit jaar. Met name United barst van de pareltjes. Ja, zeker weten. Maar en, waarom lukt het dan? Ja, ik heb geen idee. Dit jaar uh, is uh, baritjeerd. Dat is natuurlijk een, uh, een, een belangrijke schakel. Hij is geblesseerd geweest. Uh, ik heb begrepen dat trainer Sjoerd hem, uh, hem op een gegeven moment wel weer hebt gebeld. Van, dat gaat niet best. Ik, ik, ik wil je gewoon echt weer inzetten. kan, kan je alsjeblieft kijken of je uh, kan spelen. En uh, ik geloof dat, uh, dat dat is gebeurd. En dat toen ook weer gewonnen werd. Ja, dat scheelt wel. Hè? Ja, ja als, je, als je zo belangrijk bent. Trieste dingen gebeurden. We hebben er straks al één uh, benoemd. Uh, ik vond uh, het overlijden van Otto de Haan... Ja, dat was dit jaar al inderdaad een, uh, een dieptepuntje. Ja. Het uh, gaat natuurlijk ook over United. Uh, ja, echt uh, clubman. Dat hebben we gezien ook op de site. Dat, uh, heel veel reacties. Er is heel veel voor gedaan. Werd, Hij uh, werd ziek. En uh, vanuit de club is er uh, allerlei uh, initiatieven ondernomen... Om hem in ieder geval nog, een, zoals we het noemden, een goede derde helft te geven. Maar dat heeft hij uh, volgens mij allemaal niet meer mogen, mogen uitvoeren. Nee, Helaas. Ja. Ja. Wat was, he, vanuit het hele negatieve naar het hele positieve... wat was jouw grootste succesmoment? Uh, ja, voor mij persoonlijk kan ik natuurlijk niet anders zeggen... dan uh, de voetbal na een finaledag. Dat, uh, dat is ons paaltje geweest dit jaar. Uh, vanuit de onder-23 competitie... Uh, een competitie voor, uh, voor jonge talenten met uh, 24 clubs gestart. Ja, en als je dan op 10 juni zo'n uh, spektakel neer kan zetten... wat gewoon echt een, uh, uh, ja, voor ons wel een hoogtepunt is geweest, ja. ja. Nou, bovendien staat er op Facebook uh, onder andere al het nieuws van het voetbal. En dat is nogal wat, hè? Jullie pakken eigenlijk een heleboel uh, primeurs. Ja, maar we hebben ook wel een, een regio natuurlijk. En uh, het allerleukste wat betreft primeurs, zeg maar, is... Uh, dat mensen je nu ook zelf gaan vinden. En gaan bellen. Ja. Weet je, je hoeft niet meer uh, te leuren naar het nieuws. Uh, mensen komen zelf aan met... Uh, weet ik, ik noem het, wat op dit moment is de, de trainerscarousel natuurlijk uh, enorm uh, in beweging. Ja, die, die bellen zelf van... Joh, uh, ik heb mijn contract verlengd of ga ermee stoppen. En uh, Dat is alleen maar leuk uh, dat ze je zelf weten te vinden. Nou ja, dat heb je dan toch in die twee jaar al voor elkaar gekregen. Dat is klopt Ja, hoor. zeker weten. je Prachtig. Toch? Heel ja, leuk. Daar zijn we ook trots En er komt iets moois aan, hè? 6 januari. Want we zeker hebben het dat? Dus straks al even over gehad. Ja. Het wordt heel moeilijk om je auto kwijt te raken. Ja, zeker. Een gigantisch programma. Als je ochtends naar het Bibbettoernooi komt, dan hoef je niet te betalen. Maar voor de rest moet je betalen en sta je lang in de rij. Dus bestel die kaarten nou vooraf. Ja, dat kan op de site van uh, FC ja. zelf. En uh, voetbal in Heiland ook natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja. En je wil sowieso niet met de auto er naartoe, toch? Nou, nee. De derde helft nee. is ook. Uh, ja. Behoorlijk leuk, kan ik vertellen. Zeker. Daar zijn overigens de eerste bekend uh, bekendgemaakt. Ja, vertel. Uh, Tom Jacob was toen al uh, bekend. En uh, op de, uh, de nieuwjaarswedstrijd hebben we Bas Schultz, uh, erbij gehaald. Mm. Op de vloer, in de derde helft. <laughs> Mooi. <laughs> leuk is dat. Dus ik ben benieuwd wie er dit jaar uh, ja. bij gaat komen. Nou, feest wordt het in ieder geval wel. Dat is duidelijk. Zeker. Eh? Zeker. Ja, Zeker. En jij zegt, gaat weer spiekeren. Ja, natuurlijk. Zeker en het uh, mag ik weer het Wilhelmus draaien. Vroeger mocht ik hem zingen. Stond ik op het veld, stond ik ja, maar hem te zingen. nu doe je dat niet meer? Nee, ja, ja, ja, ja, nieuwe voorzitter. Nou, Dat willen we, we horen. Dat willen ja, we. Ik wil het niet zeggen. Het is heel sfeervol, weet je. Dat willen we Want, horen. Laat dat is zien. eens even je mond, man. Je zit er dwars doorheen <laughs> te lullen. Nee, ik wil het horen. Dat wil helmus. <laughs> <laughs> Wat zei jij niet? Dat het heel sfeervol is als dat gebeurt. Nee, dat was het ook. Maar goed, kijk, je kreeg weer een andere voorzitter en die wil het weer anders. En dat is terecht ook, hoor. Uh, Bedoel, het was leuk om te doen, maar prima. Ik zit er lekker boven, hoog en droog. Helemaal goed. Lekker te kijken naar al die wedstrijden. Hartstikke leuk. Zullen we Ruud dan maar weer het woord geven? Ja. Het is wel toepasselijk voor een sportuitzending. De ja. winnaar neemt alles. Dat is waar. Ik alles.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 The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. Ja, in verband met de tijd gaan we alwaar niet uh, helemaal uitdraaien dames heren. want we hebben nog maar even korte tijd en we hebben hier een, uh, een groot zanger in de studio, heb ik begrepen. Dus ik zal hem even helpen. Ik zal hem even helpen. Nou, ja, kom op, jongen. Van mijn leven niet. Vanavond, de 1500 meter bij de dames op het OKT en de 1000 meter bij de mannen. Dat wordt weer een heerlijke avondje. Van een uur of zes is dat. Uh, ja, kwart over zes begint de eerste race. Genieten weer van dat schaatsen. Kan niet anders zeggen. Ja, en vanavond ook natuurlijk uh, de oranje finale dart. Hè? Ja. Nou, uh, kwartfinale dan ja, hè? Ja. Tussen ja, ja. Uh, Van Barneveld en, uh, en Van Gerwen, hè? Ja, En Jamie Lewis. Voor het eerst in zijn loopbaan hè? Ja. Ja. Maar wel bijzonder. Wordt weer een uh, mooi avondje dus. Wordt het? Ja. Wordt het. Als je ervan houdt. Wat wil je doen, uh, Henny? Nou, jou vertellen dat Real Madrid het vizier gericht heeft op Daly Blind. Oh? Hij ja. komt nu nog bij Manchester United aan, aan, aan, weinig aan het spelen toe. Maar hij gaat naar alle waarschijnlijkheid naar Real Madrid. En dat zou ja. een goede overstap zijn, natuurlijk. Ja, en Ajax die heeft het uh, contract van Donny van der Beek. Nee, willen ze willen verlengen? Want het, uh, de huidige verbinding uh, loopt nog door tot 2020. En ze zouden hem willen vastleggen tot 2022. 2022 ja. Ja. Even naar tennis. Djokovic, die gaat zijn rentree uitstellen. Want die heeft nog steeds elleboogklachten. En Eden Hazard lijkt zijn zinnen op een transfer naar Real Madrid hebben gezet. De Belg heeft geweigerd zijn tot medio ook 2020 lopende contract bij Chelsea te verlengen. Omdat hij stiekem hoopt dat de koninklijke maar dan de Spaanse natuurlijk, Oh, ik dacht. Dat. Uh, ja, binnenkort bij hem aanklopt. Ja. Nou, bijzonder. Chelsea wil, over Chelsea gesproken, Chelsea wil het contract van doelman Thibaut Courtois openbreken en verlengen tot en met Medio 2-2-2. En bij FC Utrecht, ten Hag is daar weg natuurlijk. En Jean-Paul de Jong ja, gaat daar uh, hem opvolgen. Ja, dat is helemaal terecht. Dat zijn de verwachtingen althans. He. ja. ja. Uh, Nadal en Federer delen de prijs van L'Equipe. De Franse sportkrant L'Equipe heeft gewoon uh, voor het eerst twee sportmannen tot kampioen der kampioenen. Door de krant de jaarlijks toegekende prijs gaat naar de tennissers Rafael Nadal en Roger Federer. Hey, Andy Murray zou komende week in Brisbane zijn lang verwachte rentree maken. Maar de schot verblijft nog in Abu Dhabi voor een trainingsperiode. Murray kon sinds zijn uitschakeling op Wimbledon afgelopen zomer niet meer in actie vanwege een heupblessure, Best lang hè? Ja. Jeroen de Mors doet dus niet mee op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen... en is daar eigenlijk blij mee. Ik ben niet echt teleurgesteld, zegt de Mors. Het zat al in mijn achterhoofd dat ik die 500 meter niet zou gaan rijden op de Spelen... omdat ik die afstand toch geen medaille heb. Nu is de keuze voor mij gemaakt. Sven Kraben die noemde het uh, OKT donderdag na zijn eerste sterke 10 kilometer een tussenstation. Maar op voorhand was dat wel weer iets meer dan dat. Hè? Het hoofddoel eigenlijk, want met een slechte prestatie in Tjalf had hij eh, zijn droom op Olympisch Goud op de 10 kilometer wel kunnen vergeten. Na afloop was er dan ook duidelijk sprake van opluchting bij de Fries. Al was hij de afgelopen dagen niet eh, zeker niet de enige met de meeste zenuwen in Huizenkramen. En het doelt hij natuurlijk op zijn vriendin ja. Naomi. Even als... Uh, trouwens, uh, wat ga ik nou zeggen over Kramen? Oh, dat weet ik niet meer. Nee. Maar wel dat uh, wereldkampioen Lewis Hamilton ervan uitgaat... dat zijn grootste concurrent Sebastian Vettel geleerd heeft van zijn fouten... en nog beter voor de dag zal komen in 2018. Ik reken erop dat hij vanaf de seizoenstart volle bak erin knalt... zegt de Brit van Mercedes tegen Autosport.com. Ja. En uh, die transfer van uh, Virgil van Dijk, hè? dat levert natuurlijk een ongelofelijke klap geld op voor uh, de club... En Maurizio Pellegrino hoopt daarvoor tenminste drie nieuwe spelers te kunnen aantrekken. Best bijzonder, hè? fantastisch bedrag, hè? Ja. Voormalig wereldkampioen Formule 1, Jacques Villeneuve, heeft, nadat hij eerder kritiek op Max Verstappen leverde, zijn mening over de 20-jarige Nederlander bijgesteld. Ik had niet verwacht dat Verstappen zich zo snel zou ontwikkelen, zegt de Canadees tegen Otto Bildt. Max is klaar om te strijden voor de titel. Besiktas heeft donderdag in het Turkse bekertoernooi een grote stap gezet op weg naar de kwartfinales. De regerend kampioen won de thuiswedstrijd in de achtste finales met 4-1 van Osman Lispor. En Ryan Babel, die speelt daarin en hij scoorde niet. Ja, maar blijft wel goed. Ja. In Engeland ligt een hele dikke laag sneeuw, hè? Ja. En als er hier een dagje sneeuw ligt, dan ligt het hele land plat. Ja. Maar daar wordt gewoon gevoetbald. Ja, al die velden zijn schoon. Dat is geen goed. enkel probleem. Het zijn grasvelden, hè? Mooi hè. Ja. Gaat gewoon altijd door hè. Hey, Vincenzo Montella die gaat in Spanje aan de slag. De 43-jarige Italiaan bereikte donderdag een akkoord met de clubleiding van Zebia. De huidige nummer 5 van La Liga is Montella. Bij de huidige nummer 5 van La Liga is Montella de opvolger van de vorige week ontslagen Eduardo Berizzo. Volgens Arsène Wenger is Alexis Sanchez ook na de komende transferperiode speler van Arsenal. Door Britse media wordt gespeculeerd dat de 29-jarige Chileen niet goed in de groep zou liggen en daarom zinspeelt op een vertrek. Dat klopt niet, ontkracht Wenger de geruchten. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook na de winter voor Arsenal speelt. Het contract van Sanchez loopt de komende zomer af. Weet je even wie Mauro Savastano is? Geen idee. Nee, hè? Maar die speelt wel gewoon bij Ajax, hè? Maar goed, de twintigjarige verdediger die uh, voor Jong Ajax speelde, zes duels, maar liefst dit jaar. Uh, die wordt verhuurd aan de uh, Go Ahead Eagles. Ja, leuk. Ja, voor hem. Usama Tanane. En jij die naam nog? Ja. Die ging van Herakles naar ja, weet, weet. Las Palmas. Oh, maar daar kan hij uh, weg. De voormalig Kliet krijgt te horen dat hij niet in de plannen voorkomt... van de nieuwe trainer Pakko Gemes. Wat is er met de Honkbalweek even? Ik krijg hier een berichtje over de Honkbalweek. De... Oh, Henk Aldrichs natuurlijk. De oud-HFC-voorzitter. Ja. Die, die heeft een groepje liefhebbers... onder leiding van de voormalige HFC-voorzitter Henk Aldrichs maakt zich sterk voor een doorstart van de Honkbalweek. De gemeente was bereid een bijdrage te leveren van 120.000 euro... Sponsors zat toe en de KNSB, KNBSB moet ik zeggen, zetten eveneens de schouders eronder. Dus in juli kon het licht definitief op groen. Nou, dat gaat door allemaal. En uh, nu doen Italië, uh, Chinese, Taipei en Japan mee. En de komst van Cuba en Curaçao is nog niet rond... maar de andere onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. Doelman Andries Noppert staat voor een vertrek bij NAC Breda. De doelman gaat volgende week niet mee op trainingskamp naar Portugal met zijn club... Knoppert, die dit seizoen begon, begon als eerste keeper, maar later genoeg moest nemen met de plaats op de bank, heeft een aflopend contract waar mag in januari al trans transfervrij vertrekken. Ik ben er wel zo'n beetje, niet? Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, ik heb nog iets over Curry, de basketballer Stephen Curry. Ja, die gaat terug naar de Golden State Warriors. Maar dat zal, denk ik, iedereen bezorgd. Hey, en wat was jouw sportmoment van het jaar dan? Uh, Ajax in de finale. Dat vond ik eigenlijk een van de mooiste dingen. En natuurlijk, Tom, in dat, in dat prachtige schrijf. Ja, nou, daar sluit ik me aan bij aan eigenlijk. Ja. Ja. Want ik vond dat uh, twee waanzinnige momenten. Nou, ja. willen we dan uh, even Ruud bedanken voor zijn fantastische muziek vandaag? Zeker, zeker. Maar zeker. ook de mensen van Voetbal in Haarlem. En wat heb jij daar nog op te zeggen, uh, Ricardo? Tom? Nou, namens uh, Martijn en Denny Prins uh, willen wij natuurlijk uh, alle vrijwilligers, waaronder uh, Maurice Havenboes, die hier vandaag bij Celeste Kosten. Uh, maar ook een abras en natuurlijk jijzelf, Henny. Uh, die willen we gewoon onwijs bedanken voor het afgelopen jaar. Uh, uiteraard ook alle clubs, want zonder uh, de input en de gastvrijheid uh, van alle clubs uh, is het niet mogelijk wat we op dit moment kunnen neerzetten. Maar ja, dus... zolang, zolang je mensen als celest bij je club haalt, is het een plezier om er te zijn. Dan blijf jij er in ieder geval bij, hè? <laughs> <laughs> Ik wil ook Dave Heeshakkers bedanken voor zijn leuke, interessante verhalen over het tijdschrift. Ron, bedank. bedankt. Bedankt. Uh, echt, Ik vond hem fantastisch. Ruud was uh, helemaal top vandaag. Ja. En uh, lekker de muziek gedraaid. En Hennie, jij ook bedankt. Ga je nog wat doen met, uh, uh, met de jaarwisseling? Ja, ik ga naar mijn kleinkinderen. Oh, leuk. Gezellig. En, en de Ruud gaat naar de ijsbaan zo. Want Ruud, daar is het vandaag feest. Ja. Uh, straks om twee uur begint Maurice Mulder om twee uur op de ijsbaan. En ikzelf ben Precies. daar tussen drie en vijf uur. Dus kom gezellig langs op de ijsbaan. Verzoekjes indienen. weet ik veel allemaal. Of schaatsen. We zijn nog eenmaal vergeten. Ach, Jos de Jong, verdikke me. Ja, Jos, dank je wel weer, hè. Ja. <laughs> Alle luisteraars van uh, de Watertorensport voetbal of VFM uh, Luncht voetbal, sport. Allemaal fantastische dagen. Goed begin van het nieuwe jaar. Tot 6 januari. Zo is het. Tot jaarwisseling, Jos. Ja, dat was hem dan, dames en heren. Wat de, de zeer vanmeloen sport voor deze vrijdag de 29ste in volgende uitzending op 6 januari. Wij gaan ons opmaken voor live van de ijsbaan. En uh, daar wordt het heel gezellig vanmiddag. Dus ik zou zeggen uh, fijne dag. En als ik u niet meer zie, een prettige jaarwisseling. En tot horens.